Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere wegen zijn dicht door ongelukken. Zo is de A50 in beide richtingen afgesloten in de buurt van Os. Daar staat een vrachtwagen dwars op de rijbaan. En ook een dichte snelweg in het noorden van het land, boven Hoorn op de A7. Komt door sneeuwduinen. Tot het middaguur adviseert Rijkswaterstaat dan ook. Blijf thuis, het is code oranje. Ga alleen de weg op als het echt niet anders kan. En wil je met de trein... Helaas, Weinig treinen, ziet verslaggever Mark Hamer in Amsterdam. Mondjesmaat hoor, echt mondjesmaat, een sprintertje. Maar voor de rest, nee, nee, toch vooral gecanceld, rijdt niet op de borden. Ja, ik zei vanochtend eerder al, de bussen rijden wel, de pont gaat. Ik ben net even naar de voorkant van het Centraal Station gelopen. Ja, en de trams, die rijden bijvoorbeeld niet. Er worden voorlopig geen adoptiekinderen naar Nederland gehaald. Vorige week lekte een rapport uit en nu heeft minister Dekker bevestigd dat de boel wordt stilgelegd. In het rapport staat dat er een hoop misging bij adopties. Moeders werden gedwongen hun kind af te staan en er werd in kinderen gehandeld. Volgens de minister heeft de overheid daar te weinig tegen gedaan. Daarom biedt hij nu zijn excuses aan. En miljoenen Amerikanen zaten gisteravond met een flinke bak popcorn op de bank. Het was weer tijd voor het grootste sportevenement van het jaar: de Super Bowl. De weekend trad op in de rust, net als Amanda Gorman, zij droeg tijdens de inauguratie van president Joe Biden gedicht voor, deed ze gisteravond ook, dit keer als ode aan coronaverpleegkundigen en online docenten. They've taken the lead, exceeding all expectations and limitations, uplifting their communities and neighbors as leaders, healers and educators. Om het stadion toch een beetje vol te laten lijken... zaten op de stoeltjes 30.000 fans gemaakt van karton. Er zaten ook sterren bij. Lady Gaga, Billie Eilish. En de meme van Bernie Sanders. Die zat met zijn wanten en een jagerijnen gezicht op een stoeltje. Het weer. Het is bewolkt. Vooral in het oosten-zuidoosten kan nog een paar centimeters sneeuw vallen vandaag. Het waait op de wadden nog hard. En het wordt een gaatje of min 5. Maar het voelt aan als min 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnhembroekhuis van de ANBB. De A7, Hoorn den Oever, blijft in beide richtingen dicht vanwege sneeuwduinen. De weg is onbegaanbaar en de verwachting is dat de weg niet voor drie uur zal worden geopend. Op de A10, vanaf Knoopwit Nieuwe meer richting Knoopwit Amstel... moeten we rekening houden met wat vertraging als gevolg van een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie.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 Die het nog steeds heeft en het voorlopig ook zal blijven. Zeker op deze radio bij ZFM. Wij zitten hier vandaag in de studio. En net voordat het gaat sneeuwen. Het is zaterdag 6 februari 2021. Wij gaan straks praten met Marco Temes over de Maand van de Poëzie. Gerry Rutte over de activiteiten in Pluspunt. Voor zover er daar nog zijn. En uit het dagelijkse leven van een aspirant-wijkverpleegkundige willen we het een en ander weten. En dat is Esther van het wijkteam. En daarna praten we nog met uh, Sylvia Krijnen over uh, fysiek boeklezen. En het is een, een bibliotheekservice, de pas, passend lezen. In de tweede uur gaan wij eens praten met Roy Dongen, bekend columnist van de Krant. En wat doet hij allemaal nog meer? Daarna praten we met Martijn Hendricks. Er zijn natuurlijk twee commissievergaderingen geweest uh, uh, over uh, handhaving, over Formule 1 en uh, noem het maar op. En wij willen graag weten wat hij daarvan vindt. Het is 1 februari geweest, dus de strandtenten worden opgebouwd... of staan er nog en uh, worden schoongemaakt... want er zal hier en daar al wat zand in zitten. En daar praten we met Niels Priester over. Ik zie Marco uh, ja knikken, want jij bent natuurlijk ook uh, van het strand. Ja, nogal hè. Ja, Bro, nogal. Zo van een strandpacht. Ja. Dus uh, ja, bij mij begint het bloed altijd te kriebelen richting februari... Dan uh, is het altijd prachtig als, de, als ik de firma Paap alweer uh, op het strand zie uh, schuiven. Ja, hij is al uh, druk bezig geweest. Ja. Uh, zelfs bij de huisjes was hij al bezig. Uh, dit is natuurlijk de, het begin van het seizoen. En ja, er hoeft niet, niet veel gebouwd te worden. Hè? Nee, ze moeten de container schoonmaken <laughs> <Ja>. tegenwoordig. <laughs> de containers schoonmaken <laughs> en het glasje. Marco, ja. de week, uh, de maand van de poëzie zelfs. Waarom, ja. waarom een maand? Nou, waarschijnlijk omdat ze het in twee weken niet konden zeggen. <lacht> ja, ja, ja. <laughs> ik heb geen idee, Ben. Uh, vaak prikken ze maar wat. En uh, misschien dat dichters wat, uh, wat lang ja. nodig hebben. Uh, lang van stof. Ja. <lacht> ik had er van de week, had ik er eentje aan de telefoon. Uh, ja, kunt u wat uh, korte gedichten voordragen? Ik zeg nou, korte gedichten heb ik niet uh, zoveel. Eh... Uh, ja, maar dan komen we... Ik zeg, nou weet je wat we doen? Dan lees ik gewoon de helft voor. <laughs> ja, dat kan ook al goed. Ja, Het kortste gedicht is de tijd. Hij tikt. Ja, nou, ja, volgens mij is het allerkortste gedicht in de Nederlandse taal ik tik. Ik tik, ja. ja. <laughs> dat is ook goed, goed. Marco, ja. we hebben jou gevraagd om uh, in de maand van de poëzie... een gedicht of twee voor te dragen. Ga je gang. Zijn we nog op tijd dan? We zijn makkelijk op tijd. <laughs> Uh, dit is er eentje voor uh, de volgende dichtbundel. Die moet in 2022. Uh, dus jullie hebben een primeur te pakken. Oh, mooi. Kombi. De tuin paste bij het huis. De lamp bij de spiegel. Het plafond bij de grond. Het schilderij bij de bank. Het tapijt bij de hond. De vaars bij het dressoir. De tweeling bij elkaar... Maar zij paste niet bij hem. En hij paste niet bij haar. Heel mooi. Um, 2020 komt dit in, uh, in de nieuwe bundel, zeg je? Uh, het... 2022. 2022, sorry. Ja. Um, wordt dat een gedichtenbundel? Compleet? Uh, ja, dat wordt een gedichtenbundel. Maar je ja. bent nu ook alweer met een boek bezig? Dus Ik ben met een boek bezig. Dus het loopt allemaal lekker door elkaar heen. Ja, nou ja, een hardlopen gaat ook maar één pas per keer. Ja, ja. Maar als je de hele dag bezig bent met, uh, met een roman. Ja, je hebt ook wel eens inspiratie tijdens een wandelingetje. En dan denk je thuis, nou, dan toch maar even opschrijven. En dan kom ik thuis van een wandeling en dan heb ik weer een gedicht. Ja, mooi. Zo werkt uh, dat. We hebben nog een tweede gedicht, goed. Ja, dat is een ouwe. Maar dat geeft niet. Een gouden ouwe. Een gouden ouwe. <coughs> Doodsbang. Sinds ik jou ken, denk ik slechts nog aan de dood. Bang. Dat ik als eerste van ons twee zal gaan. Bang dat ik van liefde als eerste zal sterven. En je nog meer zal krenken dan ik nu al heb gedaan. Ik uh, kan dit terugleiden naar uh, een hele tijd geleden. <laughs> Daar gaan we ik, het nou niet over nee, hebben. maar wit. Ik vind ze nog steeds mooi. Marco, ontzettend bedankt voor het voorlezen en het komen naar de studio. Ik hoop dat je voor de sneeuw weer thuis bent. Ik uh, uh, zal de tempo wat uh, opschroeven. <laughs> Oké, okay, en tot de volgende keer. Dank u wel. Dank wel. Ja?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 Om maar eens te zeggen. Moeten ze zich daarvoor opgeven of kan je gewoon uh, naar binnen lopen? Juist omdat ja, die, die er. Ja, nou uh, naar binnen lopen is uh, wat lastig bij alle uh -huh. locaties. Je moet altijd bellen hè, voor een afspraak. Je kan niet zomaar uh -huh. naar binnen. Maar je kan dus bellen met uh, Marieke, Marieke van de, van, uh, van de Jeugd uh, van Plus. Ja. Uh, en dat is 06 36 3008 09. Uh -huh.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 allemaal op afstand hè nee. natuurlijk uh, in afneming van de coronamaatregelen.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 Zijn jullie al, al, al een beetje daar uh, naar aan het kijken? Want uh, ja, ja, ja, je, ben nu al, al... je bent verlengd naar, naar 2 maart, ja. zal ik maar zeggen. Ja, ja. En, en, ja er is dus, er is, men is bezig om daarover na te denken hoe je toch uh, dingen kan doen. Hè? Want ja, men, er is toch wel behoefte aan. Uh, hè? Koffie drinken met elkaar, wat altijd gebeurde. Um, uh, elkaar zien. Ja, dat kan allemaal niet meer. Dat is, is allemaal niet mogelijk. Allemaal even op.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 Ja, dan kunnen ze wel alles doen. Je kan die huiswerk online, je kan je kan gewoon um, dingen doen met elkaar. En uh, daar zijn uh, mensen om je uh, jongeren, die uh, werkers die je daarbij helpen. En ook sport hè, is ook leuk, hè, om buiten dingetjes uh, sportieve dingen te doen. Onder leiding van de sportservices is ook al mooi dat ze. Ja, mooi. Ja. dus dat je kan ook een, een beetje sporten. Doen. Ja. Nou, dan haalt ja, het een mag, beetje. Ja, mag ik dan, ja, mag ik dan nog even, want ja, er is natuurlijk nu niet, nog niets. Wat, mag ik iets van de een bericht van de GGD even doorgeven? Ja.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 Uh, mensen ja. die wat willen van pluspunten en uh, de jongeren die naar de komen willen, bel even met Pluspunt of met Marike 06-363-00-809. Ja. ik hoop je de volgende keer te spreken met een mooie agenda en dankjewel. Ja, dat hoop ik ook Ben. Nou, Tot ziens. dank voor de tijd en okay. uh, fijn weekend. Dankjewel. Oké, okay, dag.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 Hoe is zo'n team dan compleet samengesteld? Het team bestaat uit verzorgende. Uh, verzorgende 3IG, niveau 3 is dat, en verpleegkundigen. En dan aan het hoofd wijkverpleegkundigen. Ja, um, uh, hoe, hoe is jouw contact dan met huisartsen? Is dat als je iets hoort of je krijgt iets uh, van hun toegeschoven? Uh, ja, over het algemeen. Uh,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 Die, Hij heeft een uh, vrij een vrij groot kantoor. We starten met z'n vieren smorgens, dus we kunnen aardig uh, afstand houden van elkaar. Uh -huh. En dan gaan we de wijk in en dan uh, heeft iedereen zo zijn eigen route. Waar is jullie, waar is in, jullie kantoor? Bij ons kantoor is op de Hoge Weg. Oh, okay. Volgens mij heeft vroeger daar uh, de gemeente ook in gezeten, een dependant. Oh, okay. uh, ja. Achter, uh, achter Smids. Uh, ja.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 Ja, sommige mensen zijn echter die zeggen ook... ...oh, ik word niet meer beter hoor, want anders zie ik jullie niet meer... ...dan zie ik helemaal niemand meer. <laughs> ja. ja. Eigenlijk is dat triest. Ja, ja, is ook heel triest. Ja, ja. Dus, ik, komt, want, dat, uh, komt dat door deze tijd of, of is dat een beetje nee, een het, algemeenheid? Van al, dus een beetje algemeen. Ja? Van alle tijd, ja. Ja, sommige mensen hebben nou helemaal niet zo'n groot netwerk. Hè. Mm -hmm. Soms komen bij mensen waarvan we denken... ...nou, de visite mag wel wat minder in deze tijd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 Mag. Mag, mag en kan doen. Nou, jullie hebben het uh, ja. ontzettend druk. Ik, uh, wij weten een heleboel meer over uh, jullie wijkteam. Waarvoor uh, dank. En uh, ik hoop dat je nog veel plezier in je, in, in je wijkteam hebt nu. Ook omdat het wat, uh, wat moeilijker is nu. Dank je voor het interview. Ja, het, is, het is druk, inderdaad. Ja, graag gedaan. <laughs> ja. En jullie ook bedankt. Ja, dank je wel. En tot ziens. Oké, okay. tot ziens. Dank je wel.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 Only in the cantina, they give in green stamps with tequila. Weer een aardig stukje muziek en uh, nu gaan wij praten uh, met Sylvia Krijnen over passend lezen. Uh, mevrouw Kreiner, goedemorgen. Goedemorgen Ben, hallo. Kijk, daar zijn we. het uh, lezen is een uh, bibliotheekservice. Um, ja. Hoort dat bij de bibliotheek of zijn jullie losstaand? Ja, klopt. Wij zijn een onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken. En in die zin vallen we dus ook onder de Koninklijke Bibliotheek. En worden uh -huh. we ook gesubsidieerd daardoor. En, uh, en ook het ministerie van OCW, ja. Nou, het is, uh, uh, het is een, een brede groep. 50.000 leden, zag ik. Ja, ja, um, ja. Is, is het, ja een beetje, zijn er zoveel mensen die moeite hebben met lezen? Nou ja, wij zijn een, een, een bibliotheekservice voor iedereen die zou willen of moeten kunnen lezen, maar dat niet meer kan. En in die zin hebben we natuurlijk ook wel een vrij brede doelgroep. Uh, we zijn van oorsprong uh, waren we de blinde bibliotheek, dus in de eerste plaats zijn we voor mensen met een visuele beperking, hè, blind of slechtziend. Maar inmiddels zijn we er voor veel meer doelgroepen, dus bijvoorbeeld dyslexie uh, of mensen met een cognitieve uh, of fysieke beperking. En dan moet je denken aan, uh, bijvoorbeeld ADHD of een taalontwikkelingsstoornis, autisme, maar ook afasie, hè, taalstoornis door hersenletsel meestal vaker, uh, reuma, MS Parkinson. Dus, dus nou ja, dus dat zijn er nogal wat. En ja. Er zijn helaas nogal wat mensen ook in Nederland uh, uh, die dus een, een, een leesbeperking hebben. En nog lang niet iedereen uh, is, uh, is lid van passend lezen. Maar we zijn, we zijn goed op weg inderdaad, ruim 50.000 uh, klanten. Ja, ik, uh, ik heb even gekeken en uh, er zijn een aantal leessoorten die, die je misschien nog een beetje moet uitleggen. Kijk, uh, braille lezen, dat weet iedereen. Maar... Ja, daar heb je wel gevoel bij meestal, hè? Ja, ja maar dat is, die is het meest bekende. Maar je hebt audio lezen, letter lezen... En de, en de mooiste die ik vond is karaoke lezen. Ja, die vind ik zelf ook geniaal. Uh, ja, we hebben inderdaad meerdere, uh, meerdere leesvormen. Uh, Verreweg uh, de grootste deel van onze collectie zijn audio, uh, is audio lezen. Dus dat zijn gesproken boeken. Uh, ...kranten, tijdschriften, hoorspelen, spelen, horror ...nou je kan het zo gek niet bedenken. Uh, um, uh, daarnaast hebben we inderdaad um, het Lotto lezen, ...waarbij je moet denken aan uh, geprinte boeken... ...maar dan met grotere letters. En dat is veelal voor uh, uh, jongere kinderen. En dan hebben we inderdaad komlezen ...en karaoke lezen is dus ook inderdaad een van mijn favorieten. En dat is een um, um, um, boek uh, met, met een tekst die meeloopt... Uh, Terwijl het uh, voorgelezen wordt door een menselijke stem. En dan moet je inderdaad denken aan zo'n paraokebalkje. Dus, dus uh, je, je bent niet helemaal uh, zeg maar visueel beperkt. Dus je kan nog een, een, een stuk lezen. Ja, dat kan. En, en je hoort het ook. Ja, ja, dus karaokeboeken moet je je voorstellen, uh, die zijn heel geliefd uh, uh, onder de jongere doelgroep uh, als je dyslexie hebt. Nou ja, dan wil je natuurlijk wel ook gewoon graag boeken lezen en meekomen en leren en het, dat het makkelijker wordt. En daar zijn deze boeken heel geschikt voor. Ik zag ook een superboek staan. Ja, ja, dat is onze speciale site, superboek.nl voor onze jongere lezers tot 18 jaar. Hmm. En daar kun je, uh, ja, als het alles vinden van de waanzinnige bomen uh, tot klassiekers, uh, uh, nou ja, waanzinnige bomen is misschien al wel een klassieker. Maar klassiekers van, van Thea Beckman en alles wat daartussen zit. En uh, um, ook in de verschillende vormen. ja. Je ziet ook uh, de, de keuzemogelijkheden in jullie uh, website over leeftijdsgroepen. Die, die splitsen jullie mooi op. Ja, dat vinden we belangrijk, uh, omdat nou ja, een groot deel van, uh, van onze lezers... Die, zijn, uh, die zitten in de doelgroep tot en met 18 jaar. Dus daar hebben we die speciale site voor gemaakt. En verder uh, gewoon op passendlezen.nl... waar je ook gewoon trouwens uh, als jongeren naartoe kan... maar die is eigenlijk uh, van 0 tot 99, uh, om het maar even zo te zeggen. En daar proberen we in het, het, het zoeken zo makkelijk mogelijk te maken. Dus op leestijd, op genre, uh, uh, taal wat is meer zij. Als je die, uh, die leeftijdsgroepen is, is, is pakt. Hè? Ik neem aan dat jullie dat ook bekijken. Waar, waar zit dan de grootste drukte? Wie, wie, wie reageert het meest bij jullie? Uh, nou ja, wat ik, uh, wat ik al zei. Dus we, hebben, we hebben veel jongeren die gelukkig de weg naar passend lezen kunnen vinden. Uh, en dat vinden wij heel belangrijk. Want hè, als je al op jonge leeftijd kan genieten van boeken. Dan heb je daar de rest van je leven plezier van. Zo zeg mm -hmm. Uh, en dan moet ik heel eventjes een beetje spieken of ik daar iets over kan vinden, maar ongeveer uh, de helft van de leden is jonger dan 18 jaar, een kwart is uh, 18 tot 65 en een kwart is 65 plus. Dat is een uh, verrassend waarbij... getal wel, vind ik. Ja, ja, ja waarbij uh, uh, als je kijkt naar hoe, uh, hoe en wat wordt uitgeleend, dat is, uh, dat is heel divers. En uh, uh, met name de 18 jaar en ouder groep, die, uh, die lezen flink. Dus de, de jeugd leest nog wel, mag je stellen. De, de, de, de jeugd leest nog wel, maar de volwassenen die lezen nog meer. Hey, um, jullie hebben 50.000 uh, leden. Hè? Uh, mensen die nu zeggen van... goh, ik vind dat best wel interessant. Of mensen die jullie vinden. Uh, ja. Gaat dat gewoon via de website? Of kunnen mensen ook begeleid worden van... goh, uh, ik, ik, heb, ik heb dit, ik lees niet meer zo goed... en ik zou toch wel wat willen doen. Maar ik ben er niet ja, uit wat ik nou moet. Ja, die mensen willen dus heel graag helpen. En uh, dat komt op verschillende manieren. Je kunt naar passendlezen.nl gaan. En daar staat uh, uh, uh, uh, vrij prominent op de site, wordt lid. En uh, volwassenen kunnen lid worden voor 30 euro per jaar. Het inschrijfproces is vrij makkelijk op de site. Daar word je eigenlijk doorheen geleid en dan ben je eigenlijk meteen al lid. Uh, waarbij het wel belangrijk is om te vermelden dat je uh, uh, uh, op de site dan een vinkje aanvinkt met... Uh, ik heb een leesbeperking. Uh, dat is voor ons belangrijk um, nou ja, vanwege onze verantwoording... Um, uh, naar uh, niet alleen de bibliotheken maar ook uh, uitgevers en auteurs kun je je misschien voorstellen uh, en als de website als je dat lastig vindt of als dat niet zo goed lukt dan zou ik zeker ook uh, uitnodigen om eventjes een, een, een belletje te doen uh, naar passend lezen naar onze, naar onze klanten uh, klantcontact en die, uh, die, kunnen, uh, die kunnen helpen Is het... Als je dat vinkje zet, hè, uh, ik heb een leesbeperking, is het dan voor jullie ook belangrijk om te weten wat voor leesbeperking? Of hoeveel ja, procent? De... Ik zie links, ik zie rechts. Ja, <laughs> nou, zo in detail mogen we niet vragen. Dat, zou, uh, dat is een gevoelige informatie die, uh, die wij zeker niet hoeven te weten. Maar is het niet handig voor jullie advies? Uh, nou, wat wel fijn is inderdaad om te weten, we vragen het wel uit, uh, wat de beperking is. Um, en dat doen we inderdaad zodat we jou beter uh, uh, persoonlijke uh, voorstellen kunnen doen... Uh, mm -hmm. um, uh, op basis uh, van wat je leuk vindt. Dat kun je overigens ook aan uh, zowel telefonisch als op de website aangeven. Dan geven we je, je suggesties van dingen die je leuk vindt. Ja, het werkt eigenlijk een beetje zoals Netflix... Um, in die zin, als je iets gelezen hebt, dan, uh, dan bieden we je daarna graag iets aan wat je, wat je, waarvan we denken dat je het leuk zou vinden en dat kun je ook zelf aangeven. Um, maar het is inderdaad, wij vragen het, wel, wij vragen het wel uit, maar we hoeven bijvoorbeeld, uh, de, een, hè, als je dyslectisch bent, ik noem maar even wat, uh, de, de, de verklaring uh, die je daarvoor krijgt, die hoeven wij niet te zien. Ja, maar wij willen, wel, ja, wij willen wel graag weten dat het echt zo is, anders dan krijgen we ruzie. Nee, nee nou, dan uh, kan je ook niet goed adviseren uiteraard. Maar... Ja, ja. Hey, ik heb er nog uh, www.passendlezen.nl, de wegwijzer. Zo blijf je lezen. Ja. Wat goed, ja. Wat, wat, wat vertelt die? Uh, nou, in de wegwijzer en eigenlijk op verschillende plekken op de site... Uh, kun je vinden hoe het precies werkt. En de wegwijzer die, uh, legt het eigenlijk helemaal uit. Hoe dat, mm. uh, hoe dat werkt en uh, um, nou, welke vormen we hebben. Hoe je een boek kunt lenen. Uh, en hoe dat eigenlijk allemaal in gang gaat. Um, mensen die willen die, die, die uh, lid worden van jullie... Die gaan ook naar passerslezen.nl. Dan vind ik het ja. aan, die hebben we besproken. Um, Waarom zou jij adviseren dat mensen dat gaan doen? Wat een leuke vraag. Nou, wij zijn er voor iedereen die zou willen of moeten kunnen lezen... maar dat niet meer kan. Als deze niet meer vanzelfsprekend is... dan zeggen wij, is passend lezen een oplossing. Want het is een gewone bibliotheek... maar wel met veel persoonlijke aan, uh, aandacht. En we stellen de, de klant eigenlijk in staat om... Hè, want het zijn een digitale service. Het zijn niet een bibliotheek waar je echt naartoe gaat. Maar hè, we, we willen graag 24-7... Uh, uh, um, ja, open, open zijn. Geven tot de wereld. Ja, en toegang ja. geven tot de wereld... van. Lezen. Ik ben zelf een enorme boekenwurm. En we zeggen, lezen kan altijd. Dus ook als je blind zegt, slechtziend, dyslectisch... Uh, of een andere leesbeperking hebt... dan hebben wij een passende oplossing voor je. En, en, en, en lezen is belangrijk, weet je wel. Dat... dat, dat ja, als lezen niet meer kan, waar, dan, dan wordt het leven onlezen, onleefbaar, mm -hmm. heeft Erasmus geloof ik ooit wel eens gezegd. En ik kan, uh, kan het alleen maar uh, ja, beamen van, joh, schroom je niet, word lid, geniet van de wereld van lezen. Ja, ik, ik heb er nog, nog, nog twee die ik er heel even uit wil lichten, hè, want uh, audiolezen is, is luisteren. Braille lezen is uh, met van die puntjes en daar moet je met je vingers overheen. Dan moet je ook nog leren. Ja, ja, ja. Het uh, letterlezen en, en karaoke lezen. Mensen hebben een, een visuele beperking. Dat kan van heel veel minder zicht zijn uh, tot half zicht. Uh, kan je dat ook instellen? Dat je de lettergroter kan doen? Of, of is dat allemaal al bepaald? Ja, dus um, uh, van onze digitale vormen, en dan hebben we het over audio lezen, uh, elektronische boeken, uh, uh, um, karaoke lezen, daar kun je zelf inderdaad mm -hmm. uh, nou ja, in, met audio lezen hoe snel of hoe langzaam het gesproken boek wordt voorgelezen uh, en in uh, digitale vormen waarin je leest kun je de lettergrootte in, um, uh, instellen en of je een zwarte achtergrond wil of een witte achtergrond, dat soort dingen, ja. Oké, okay, dus mensen kunnen gewoon aanpassen naar hun uh, uh, zichtvermogen, om het zo maar eens te noemen. Ja, ja. en uh, zo vaak is dat ook wel, uh, niet alleen met passend lezen hoor, maar uh, uh, ja, op je tablet en op je, op je laptop of pc kan dat trouwens. En op je telefoon kan er ook al heel erg veel uh, om, jezelf al het, om het jezelf al makkelijker te maken om, uh, om een boek te kunnen lezen, ja. Nou, ik kan me op voor de telefoon daar alleen maar uh, audio lezen bij voorstellen. Maar dat je daar niet je lettertjes wat groter kan ja. maken. Ja, dat, dat kan gewoon. Dat kan gewoon. <laughs> dat kan gewoon. Nou, ik hoor dat je super enthousiast bent over het uh, passend lezen. Uh, ja? Samenvattend, uh, mensen die uh, met een, uh, een visuele beperking zitten... en graag willen lezen, die kunnen kiezen uit allerlei soorten. En zij kunnen zich uh, uh, opgeven of in ieder geval informatie halen bij www.passendlezen.nl en pak dan de wegwijzer Zo blijf je lezen. En dan uh, ga je er helemaal doorheen en dan word je begeleid naar het nieuwe lezen. Nou, wat vat je dat mooi samen bent. Dankjewel. <laughs> Oké, okay, nou, Sylvia, bedankt. En uh, bedankt. ik wens je nog veel plezier en, uh, en vreugde in het passend lezen. Dankjewel. Bedankt. Fijne dag. Dag. Dag. Even een stukje uh, pauze, want we doen alvast de uh, gasten voor een volgende uur aankondigen... omdat we een heel groot programma hebben met een heleboel vragen aan een heleboel mensen. Want we gaan straks praten met Roy Dongen, onze uh, columnist van de Zandse krant... en ook medepresentator van ZFM Zandvoort. Daarna praten we met Martijn Hendricks over de twee commissievergaderingen... die afgelopen uh, dinsdag en woensdag zijn gebeurd... En we wilt ook even kort zijn reactie horen over de brieven... die heen en weer gaat over Halem 105... en eventueel toestemming van het commissariaat van de Omroep. En als afsluiter praten wij met een nieuwspriester die uh, druk bezig is met het schoonmaken van zijn mango's... en wat doet de rest van zijn collega's. Ik denk dat we dat uh, uh, genoeg hebben voor het volgende uur. Ik was nog vergeten te vertellen dat de techniek door Thomas de Jong gedaan wordt. De uh, muziek is weer door Koordraaien gedaan... Gert van Kuik was de redactie en mijn naam is Ben Zonneveld... en ik zie u graag terug in het volgende uur.